Maar geen van Eucalypta. Aan ons ligt het niet dat jij vrijkomt. Nee, wij zouden je graag hier laten zitten. En Rijden en Kraagras ook. Waar zijn Rijn en Krakras? Hier achter me. De lafbekken zijn zo benauwd dat jullie nog van gedachten zo veranderen dat ze zich niet eens durven vertonen. Kom eens tevoorschijn, jullie. En zeg het gezelschap eens vriendelijk goeiedag. Ja.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 Ik hoop het, Eucalypta. Ik zou dat erg prettig vinden. Mm, ook wat ons betreft, kan je er zeker van zijn dat we je geen stroombreken in de weg zullen leggen. Niet waar, Traakras? Oh ja, zeker. We zijn één en al dankbaarheid. Mooi zo. Hou je aan die belofte en dan is alles in orde. Mogen we nou vertrekken? Je bent vrij om te gaan waarheen je wilt, Eucalypta. Fee, dat is toch voor elkaar. Gaan we dan samen terug naar het grote bos, Paulus? Ja, dat is goed. Ik begrijp dat je verlangt naar je eigen huisje. Waarom zouden we samen gaan? Daar nou, voelen we geen sikker voor. Maar een goed is, Salomo. hoe goede hoe kan je nou zoiets zeggen? Dat is toch gezellig. Alles is dan weer als van ouds met dit verschil.